Op een camping bij Hoek van Holland heeft vannacht brand gewoed. De kantine op het terrein is afgebrand, tenminste twee caravans... en negen auto's zijn in vlammen opgegaan. De campinggasten werden geëvacueerd. Een van hen kreeg ademhalingsproblemen. De oorzaak van de brand in Hoek van Holland is nog onbekend. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen... door twee naschokken van de aardbeving van februari. De zwaarste beving van vanochtend had een kracht van zes op de schaal van Richter. Twee gebouwen in Christchurch zijn ingestort. Een aantal mensen is licht gewond geraakt. In februari kwamen in de stad in Nieuw-Zeeland 181 mensen om. Het leven door een aardbeving. In de Duitse deelstaat Hessen is bij een ongeluk met een zeppelin... de piloot om het leven gekomen. Tijdens de landing op een vliegveld bij Friedberg brak er brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de piloot tegen de drie passagiers... dat ze uit de zeppelin moesten springen. Ze raakten niet gewond.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 Het weer eerst wat lichte regen, maar in de loop van de dag neemt de buigheid toe. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is Tweede Pinksterdag... en ook vandaag een gewone uitzending hier op Radio 1. Nieuws gaat tenslotte door. Verkiezingen in Turkije, de burgeroorlog in Syrië... maar ook een nieuwe aardbeving in Nieuw-Zeeland. Een brand op een camping in Hoek van Holland in Nederland. Verslaggevers zijn onderweg. We hebben het ook nog eventjes over hybride, zeg maar elektrische racen. Dan hebben we het over het circuit van Le Mans. En we praten over cijfers. Dat doen we met het opperhoofd van de Nederlandse cijfers. Michiel Vergeer van het CBS. En hij neemt afscheid. Ik zie Coldplay ook al klaarstaan... En ook Tom van het Hek is gewoon wakker. Dit is het Radio 1 Journaal, tot half tien. We beginnen, zoals elke werkdag, met het nieuwsoverzicht. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland, Nieuw Christchurch... is getroffen door twee krachtige naschokken van de aardbeving in februari. In de oude binnenstad, die bij de beving in februari zwaar beschadigd raakte... zijn opnieuw gebouwen ingestort. Maar gewonden waren er dit keer niet. Ondanks dat er geen meldingen van slachtoffers zijn... zit schrikken bij veel mensen in Christchurch goed in. Ik denk dat het gewoon niet wanneer het gaat en is. Je weet niet wanneer het gaat beven, hoe heftig het wordt en hoe je erop moet reageren, zegt deze vrouw. Ook zijn er veel mensen die overwegen om te vertrekken. Gaan we verder over praten met Robert Portier, onze correspondent. Robert, wat is een beetje jouw indruk? Lijkt het mee te vallen met de schade? Het is nog dat te zien. De beving is nu een nou, dik uur geleden gebeurd. Half drie in de middag was dat. En werd vooraf gegaan door een iets kleinere beving. En dat is maar goed geweest ook. Want in de binnenstad, waar eigenlijk de meeste schade is... ...en ook de meeste problemen zijn geweest bij de vorige aardbevingen... ...daar is onmiddellijk het gebied ontruimd naar die eerste schok... Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat er niemand is uh, terechtgekomen onder brokstukken tijdens die tweede beving. Hm. Want uh, ja, er zijn wel degelijk weer dingen ingestort. De kathedraal, de trots van de stad, uh, had al veel schade opgelopen, is nu nog verder ingestort. Het Grand Chancellor Hotel, een gebouw dat eigenlijk als een toren van Pisa scheef is komen te staan tijdens die eerste aardbeving, is nu nog verder uit het lood geslagen. Ja, en dat zijn de eerste indrukken. Gelukkig dus geen doden, wel tien gewonden. Heel veel leidingen zijn gesprongen en 54.000 mensen zitten zonder stroom. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zich, behalve gewoon rotgeschrokken zijn... gewoon een beetje iets hebben van, oh jee, wat is er nu weer gebeurd? Gewoon de psychologische klap. Ja, absoluut. Na de vorige aardbeving zijn er al heel veel mensen geweest... die zeiden van, in deze stad wil ik niet meer wonen. Ik moet voortdurend bang zijn en uh, op mijn hoede zijn voor een volgende aardbeving... Nou, na deze klap zullen er nog meer mensen zijn... die zich twee keer zullen bedenken of ze nog wel willen wonen in Christchurch. Ja, en die naschokken, want we hebben het nu over een hele zware naschok. Waren er daarvoor trouwens al eerder naschokken geweest? Ja, dit is een gebied wat eigenlijk voortdurend trilt. Uh, na die grote klappen zijn er honderden, misschien zelfs wel duizenden naschokken geweest. Sommige die lijken een beetje alsof er een vrachtauto langs je huis rijdt. Daar heb je dus eigenlijk niet zoveel last van. Maar uh, elke keer dat je zo'n trilling voelt schrikken de mensen toch weer op? Ze slapen slecht, ze zijn chagrijnig, worden snel kwaad. Ja, wat dat betreft, uh, de stad leeft echt, al, echt in angst uh, na al deze naschokken. En dan komt deze behoorlijk zware naschok ook daar nog een keertje bij. Robert, dankjewel. De Pingel. De verkiezingen in Turkije zijn, zoals verwacht, gewonnen door de AK-partij van premier Erdogan. Hij haalde bijna 50% van de stemmen. Mijn volk heeft overtuigend gewonnen, zei Erdogan op het balkon van zijn partijkantoor. De grootste oppositiepartij, de sociaal-democratische CHP, had slechts een kwart van de stemmen. Wel wilde Erdogan samen met de oppositie aan een nieuwe grondwet gaan werken. Erdogan zegt dat hij de opdracht heeft gekregen om in goed overleg een nieuwe grondwet te maken. Premier vindt dat de huidige grondwet niet meer past bij het moderne Turkije. Maar critici verdenken hem ervan dat hij uit is op een meer islamitische grondwet. Erdogan moet trouwens voor de, of voor de hervorming sowieso samenwerken met de oppositie. En daar baalt hij wel van, zegt onze correspondent Bram van Meulen. Hij had net een uh, natuurlijke een overwinning speech uh, waarbij hij het land dankte gelijk dat op de achtergrond uh, weet iedereen dat hij niet heeft gekregen waar hij op gehoopt had. Uh, en dat was twee derde meerderheid. Dat was toch de inzet van deze verkiezingen, want met twee derde meerderheid... had hij eigenhandig de grondwet kunnen veranderen... en dat gaat niet lukken. De kans dat Erdogan en de oppositie goed zullen samenwerken is groot. De oppositie heeft in de campagne gezegd... vaker voor hervormingen van de premier te gaan stemmen. Bram Vermeulen nogmaals. Ze zijn eigenlijk in deze campagne veel dichter bij elkaar komen te staan. Dat betekent dat ze ook makkelijker samen zo'n nieuwe grondwet kunnen gaan schrijven. als dat is hard nodig, want die we nu hebben... stamt nog uit de tijd van net na de militaire coup. En die was in 1980... Erdogan is al sinds 2003 premier van Turkije. Hij is erg populair, vooral vanwege zijn succesvolle economische beleid. Zijn overwinning werd in veel steden dan ook uitbundig gevierd. De overwinning van Erdogan werd ook gevierd bij de grens met buurland Syrië. Duizenden vluchtelingen uit dat land schandeerden de naam van de premier. Tayyip Erdogan. De gevluchte Syriërs komen overigens uit de stad Jizr al zhukur Dat is net over de grens. Daar werd gisteren weer gevochten tussen opstandelingen en het Syrische leger. Dat lijkt de stad inmiddels weer onder controle te hebben. Volgens de verenigde naties zijn al 5.000 mensen voor het geweld de grens overgevlucht. The latest figure UNSCR received from the border area is 5.051 persons. Aan de Syrische kant van de grens zouden nog eens 10.000 vluchtelingen staan. Wat er van de cijfers klopt en hoe het er in Jizr Segur echt aan toe gaat... dat is moeilijk te achterhalen, want Syrië laat amper journalisten toe. Een opsteker voor de opstandelingen in Libië. De Verenigde Arabische Emiraten die hebben hun overgangsraad erkend als het enige gezag. De regering van kolonel Gaddafi is verbolgen over de erkenning. First of all they are as far away from a democratic country as you can imagine, these are governments from the stone age, from the dark ages. Uh, de woordvoerder. Die zegt dat de regeringen van de Emiraten en Qatar... dat de overgangsraad erkent... dat die regeringen stokoud en niet democratisch zijn. En daarom mogen ze Libië ook niet terechtwijzen, vindt hij. De Emiraten doen als enige Arabische land ook mee... aan de NAVO-aanvallen op Libië. In Libië zelf vechten troepen van kolonel Gaddafi ondertussen... tegen opstandelingen in de havenstad Saviyah, dat is vlak bij Tripoli. Maar volgens dezelfde woordvoerder van de regering viel het allemaal wel mee. We geloven dat hun totale total nummer niet over de 100. En ze zijn nu... Er waren slechts 100 opstandelingen... van wie de meeste zijn gedood of verwond, al dus de woordvoerder. Overigens, de grote leider zelf, Kadhafi... die liet zich gisteravond ook nog zien op de staatstelevisie. Hij speelde een potje schaak. En dat deed hij tegen de baas van de Wereldschaakbond. Grote brand vannacht in een hoek van Holland. In de kantine van een camping, barak brandt uit... waarna enkele gasflessen ontploften. U hoort de politie.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 In Duitsland groeit de kritiek over de omgang met de uitbraak van de EHEC-bacterie. Het duurde soms dagen voordat het Robert-Koch-instituut, dat alle ziektegevallen registreert en onderzoekt, over nieuwe besmettingen werd ingelicht. En dat is te lang, zegt deze onderzoeker. Het is ja zo dat we ons gezondheidsamt melden. Die sammelen die meldingen, we melden dan met een paar dagen verzögering aan de Landesbehörde en die aan het Robert-Koch-instituut. Dat is natuurlijk voor solche länderübergreifende zorgen geschehen... ...etwas langzaam. Artsen melden nieuwe gevallen aan de GGD. En die melden ze pas na een paar dagen aan de deelstaatautoriteiten... ...en die vervolgens weer aan het Robert Koch-instituut. Een lange weg, vindt hij. Ook het instituut zelf ziet wel ruimte voor verbetering. Als Robert Koch-instituut hebben we gern een ganz rasche... ...af de actuele tijd volgende melding. Also online, dat zu jeder tijd over het actuele geschehen... Informeerd is. Het instituut wil in de toekomst een online registratiesysteem, zegt deze woordvoerder. Nu wordt er nog met veel papier gewerkt, nog veel met papier gewerkt. Het aantal doden van de bacterieuitbraak is intussen gestegen naar 35. Artsen zeggen dat zo'n 100 patiënten mogelijk een niertransplantatie of levenslange dialyse nodig zullen hebben. Vliegverkeer in Australië en Nieuw-Zeeland is nog steeds ernstig ontregeld... door die aswolken uit Zuid-Amerika, van die vulkaan in Chili. Sommige maatschappijen vliegen weer, maar de grootste, Qantas, doet dat nog niet. over we Qantas neemt geen enkel risico als er asdeeltjes in de vluchtroute zitten. Anders de woord Sinds gisterochtend is er amper nog vliegverkeer mogelijk. In het zuiden van Australië, het eiland van Tasmanië en Nieuw-Zeeland. En dat tot overlast van veel reizigers. Ik did niet dat dit in Australië. I ik had dit in Australië nooit voor mogelijk gehouden, zegt de gestrande passagier. Dan schatting 30.000 mensen zitten vast op vliegvelden. De verwachting is dat het vliegverkeer pas in de loop van de week weer normaal verloopt. Dan gaan we toch ook op deze tweede Pinksterdag nog eventjes naar de beurzen. De Dow Jones afgelopen vrijdag zakte voor het eerst in drie maanden... door de grens van de 12.000 punten heen en sloot al 1,4 lager. De Nasdaq deed daar nog een schepje bovenop en sloot 1,5 procent in de min. Verliezen waren vooral te wijten aan tegenvallende cijfers uit China. Export groeide in mei minder hard dan verwacht. En handelaren verwachten dat ook deze maand gaat tegenvallen. In Japan is de handelsweek ook alweer begonnen. en de Nikkei Index die staat daar, volgens mij ook een klein beetje lager. En uh, dat is het nieuwsoverzicht uh, voor dit moment. We zijn er opeens alweer doorheen. Wilt u het nou allemaal uh, terugluisteren, doe dat dan via onze podcast. Die staat iedere dag voor u klaar op uh, nos.nl slash radio1. U kunt zich via de site ook gratis abonneren op de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Coldplay, Pinkpop. Coldplay is de duurste band die ooit op Pinkpop stond. Festivalbaas Smeets stelde maar liefst 1 miljoen euro neer... voor de Londense band. Maar het was de investering waard. 66 duizend bezoekers, die legden de weg af naar Pinkpop. En dat is een record aantal mensen op de openingsdag van het festival. Coldplay speelde onder meer de nieuwe single Every Teardrop is a Waterfall, Een voorproefje van het nieuwe album. Wordt pas tegen het eind van het jaar verwacht. Nu al te horen, hier op Radio 1.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 was afgehaald. Every teardrop is a waterfall van Coldplay was dus te zien op Pinkpop. Vandaag overigens de laatste dag van Pinkpop 2011. Met onder andere The Foo Fighters, Dazzled Kid. En ik zou vooral toch gaan voor Go Back to the Zoo. En dan. Tienduizenden jongeren in Nederland zijn te zwaar. Ze hebben obesitas. Hilversum is een behandelcentrum voor deze kinderen. Afgelopen twee jaar ging ook Vincent Boterman van 14 jaar daar naartoe. En verslaggever Joris van der Kerkhof die volgde hem. Vincent Boterman, zomer 2011. De consequenties van de obesitas kunnen zijn... dat je later hart- en vaatziektes krijgt, spierziekten... of later last krijgt van je gewrichten. Omdat ze ja, zijn te zwaar belast door je gewicht Nu vertelt Joris wat over de radio die mij hebben gevolgd tijdens de behandeling. Hij geeft een spreekbeurt over zijn ziekte, want dat is het. Een ziekte. Dit is Vincent Boterman, voorjaar 2009. Hij begon toen aan zijn behandeling om af te vallen. Goedemorgen, Luisteraars van het Radio 1 Journaal. Ik ben Vincent Boteman, ik ben 12 jaar, 1,60 meter en ik weeg 83,1 kilo. Ik ben te dik en daarvoor word ik behandeld. Ik moet redelijk gezondheid te eten. Vandaag ga ik zwemmen. Te dik, veel te dik en niets hielp al die jaren. Radeloze ouders en Vincent die er ook al aan wilden werken. We hebben nog één minuut. behandeling in Hilversum is veel praten, veel ben maar gewoon uh, deze kant op terug. En af en toe bewegen. In de gymzaal of hier, in het zwembad. Waar? Ja. Die moet achter elkaar houden. Ja. Dat is voor mij best wel een bad. Dus het uh, zolang ik moet doen, is dat moeite. Denk... Hard werken, maar dat vindt Vincent niet erg. Dat heb ik de afgelopen twee jaar gezien. Hij is fanatiek en zijn ouders ook. Bijna alle bijeenkomsten ging ze met z'n drieën van Zaltbommel naar Hilversum. Van drie keer per week werd het afgebouwd naar één keer in de drie maanden. Al die keren was het wel intensief luisteren. En voor de ouders en voor de kinderen. En veel ouders zijn zelf, hoe zeg je dat netjes, zijn zelf niet echt de slagste. Om twaalf uur is er een oude cursus van de diëtisten voor de ouders... Het gaat om verandering. En daar praten ze de hele dag over. En dat doen ze dan met psychologen, maatschappelijk werkers... en heel veel anderen die ingeschakeld worden... om die verandering tussen de oren te krijgen. Dat heb je ook allemaal niet 1, 2, 3 door. Nou, dus de eerste stap is eigenlijk je bewust worden van wat je doet. Uit de reportages van de afgelopen twee jaar... blijkt dat Vincent de behandeling vanaf het begin af aan begreep. Meer bewegen... Minder eten. Vincent. Op de camping was het heel goed gegaan. Ik had uh, voldoende bewogen. Met uh, zwemmen, en, uh, wandelen en rennen. En buiten. Dus het ging gewoon heel goed. En ik heb ook op de camping twee, twee ijsjes uh, geweigerd. Dus dat uh, was ook heel goed. Maar begrijpen en daarna handelen, daar zit nog wel een verschil in. Het grote, ronde, rode, glanzende hoofd. De borsten van Vincent. En zijn buik, die worden minder. Je kunt het het beste zien en merken tijdens het sporten. Voetbal twee jaar geleden. Hier dribbelt hij nog. Hij komt eigenlijk nauwelijks vooruit. Zijn teamgenoten zijn aardig voor hem, maar tussen de regels door. Uh, nou, het is, uh, hij doet hartstikke goed. Soms heeft hij een bal niet, maar hij, do hij doet wel heel erg zijn best. Twee jaar later is het dribbelen lopen geworden en soms ook heel hard lopen. Hij zit steeds beter in zijn vel en ook zijn teleurstellingen duwt hij niet meer weg. Wegen kan namelijk soms tegenvallen. Je heb er wel iets bij, het is 79,3. Dat betekent misschien wel dat je even nog een stapje bij moet zetten, Vincent. Om ja, wat misschien in eerste instantie heel erg goed ging, wat voldoende was qua beweging qua e-patroon. Begrijp je dat? Uh -huh. ja. Terug naar de praatruimte, terug naar ja. zijn moeder. Oké, okay. was niet goed gegaan. Nee, oh. ah. De microfoon wordt weggeduwd. Ik loop even naar vingers in toe. <grijg> Inmiddels heeft hij geleerd dat het niet alleen maar om zijn gewicht gaat. Lengte maal gewicht, body mass index, hoe je dat dan ook berekent, dat is veel belangrijker. Maar het allerbelangrijkste is dat hij zich goed voelt. Niet meer gepest worden en niet meer ieder moment denken dat hij iets eet wat hij niet mag eten die stippen wijzen. In het boek staat per product aangegeven hoeveel stippen het product bevat. En zijn ouders naast. Verzadigd vet is oké. Okay. En verzadigd vet is verkeerd. Zo kan je het onthouden. Eetstippen, plan, bewuster met zijn lichaam omgaan. En, uh... maar Vincent woont niet alleen. Twee broers, een vader en een moeder. Aan het diner hebben we de afgelopen twee jaar alles besproken. Nee, zeker Het, oh, het? Ja, is niet verkeerd om toe bewust wat te krijgen wat eten Zo. Vinden jullie je kleine broertje ook veel te dik? Filter is overdreven, maar, is een... ja, maar hij is wel ja. dik, ja. ga om de Rough te zeggen, waar? Nou, ik vind ik dat ik het zelf wel mag zeggen, maar als, echt, als iemand anders het zegt, dan <totstuk> nee, het heeft het echt, dan heeft hij echt problemen. Het is vooral ook heel veel herhaling bij het eten. Maar ook bij de behandeling. Soms is het moeilijk om naar Hilversum te gaan. Oh, ja, dat is dat... Van het gaat uh, uh... hem goed, Vincent Boterman. Vandaag op Radio 1 de laatste loodjes van hem op Heideheuvel. En vooral de eerste loodjes zonder behandeling. Goedemorgen, luisteraars van het Radio 1 Ik ben Vincent Boterman. Ik ben 14 jaar. Ik ben 1,64 meter en ik weeg 77 kilo. Dat betekent dat ik een beetje te zwaar ben. Vincent is een grote jongen geworden. Volgend jaar doet hij eindexamen MAVO. Examen afvallen heeft Jan een keer gedaan. En hij weet dat hij eigenlijk dat examen iedere dag moet doen. En dat hoort u vandaag allemaal hier op Radio 1. Hij heeft de spreekbeurt gehouden op zijn school. Nou, daar gaan we over een uurtje even over naar luisteren. Verslag van Joris van de Kerkhoff. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. PSV heeft Balas Balazdouchiak verkocht aan de Russische club Antimatchatskala. De Hongaarse aanvaller had nog een contract tot de zomer van 2015 in Eindhoven. PSV ontvangt naar verluid zo'n 14 miljoen euro... van de club uit de Russische Deelrepubliek Dagestan. Duchak speelde vanaf 2008 voor PSV. Formule 1 Grand Prix van Canada is gewonnen door Jensen Button. De tumultueze race werd ruim twee uur onderbroken... vanwege hevige regenval in Montreal. Na de hervatting verscheen de safety car nog een aantal keren op het parcours. De Duitse Sebastian Vettel leek op weg naar zijn zesde Grand Prix-overwinning... maar hij maakte in de allerlaatste ronde een stuurfout. Button profiteerde daarvan en pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. Vettel gaat overigens na zeven races nog wel ruim aan de leiding... in het algemeen klassement. HGC heeft voor eigen publiek beslag gelegd op de Euro Hockey League. De Spaanse club uh, De Campo die werd met 1-0 verslagen... door een treffer van Timo Kranstaba. De matchwinnaar sprak over een zwaar bevochten overwinning. Nee, het was heel zwaar vandaag. Je gisteren al een pot in je benen zitten. Deze jongens spelen ook met heel veel tempo... Dus het is gewoon verschrikkelijk hard werken. En dat zag je ook. Het ging best wel op en neer, volgens mij, de wedstrijd. Ik vond hun de eerste helft wat beter. En in het laatste kwart kwamen wij uh, eigenlijk pas echt goed door. Voor HGC was het de tweede triomf op het hoogste niveau in Europa. 1997 was de eerste. Toen won de Haagse formatie de toenmalige Europa Cup Hockeyvrouwen van Den Bos hebben eveneens de Europa Cup gewonnen. Ploeg won in de finale met 4-1 van Leicester. En pakte daarmee voor de twaalfde keer op rij de Europa Cup. Vorige week werd Den Bos ook alweer voor de dertiende keer in 14 jaar landskampioen. Coach Raoul Ehren over de hegemonie van Den Bos. Van tevoren hadden we getekend misschien wel voor, voor één prijs, maar door we gewoon weer de dubbel pakken. Ja, dat is, dat is fantastisch. Ik ben echt super, super trots op die meiden. Dat we het met z'n allen weer uh, geflikt hebben. En we hebben er echt heel hard voor moeten werken. We hebben ons echt uh, helemaal suf getraind dit jaar. Mm -hmm. Om iedereen weer een stapje voor te blijven. Dus ja, alleen maar complimenten voor de dames. En uh, ik ben super trots op, uh, op het hele team. Casey Stoner heeft in de MotoGP-klasse de grote prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Australische motorcoureur won op het circuit van Silverstone zijn derde reis op rij, op rij. En hij nam de leiding in het wereldkampioenschap over van de Spanjaarde Jorge Lorenzo. In de 125cc was er weinig succes voor de Nederlandse deelnamer Jasper, deelnemer Jasper Iwema. De Nederlander moest de strijd namelijk voortijdig staken. Eat it like a sign, nah through your body up um, uh. rhythmically we massage uh. with hip hop mix up with sigh oh what's up uh so yes yes y'all yo. you know we never stop we never rest y'all the black ops and keep it funky fresh y'all and we won't stop until we get y'all till we get y'all say yeah But tab rock rhymes, uh, one, two, three, four, several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we cross the boundaries like every day, through hopping, bobby, bobby, being the on the bait, we got, we got, tab magnification, tab magnify like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, uh, the black and bees keep the funky fresh, y'all, uh, and we won't stop until we get y'all, uh, till we get y'all, uh, say yeah.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 Goed, dat waren de Black Eyed Peas. is toch wel lekker wa wakker worden trouwens. Niet alleen de Black Eyed Peas, ook Sergio Mendes deed uh, mee. Mas -da nada, zo heet het uh, werkje. Nou, heb ik het allemaal afgekondigd. Kom maar op met de pingeldaad. Het is half zeven, het lot. 1, het NOS-journaal. Ja, van de Goedemorgen. De Turkse premier Erdogan wil met de oppositie... een akkoord sluiten over een nieuwe grondwet. Dat heeft hij gezegd na de parlementsverkiezingen... waarbij zijn AK-partij iets meer dan de helft van de stemmen kreeg. Erdogan had gehoopt op een tweederde meerderheid... want dan had hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen.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 En de Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië... erkend als het wettige gezag. Die steun is een opsteker voor de Libische opstandelingen. De Libische overgangsregering wordt erkend door Qatar, Frankrijk en Italië. En nu dus ook door de Verenigde Arabische Emiraten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het langdurige, droge en zonnige weertype zijn we voorlopig kwijt. Maar toch valt er af en toe te genieten van mooi weer. Vandaag is het echter bewolkt, valt er van tijd tot tijd wat regen... en vanmiddag kan de regen zelfs een buiig karakter krijgen. Wel breekt de zon dan af en toe door... en het wordt zo'n 19 graden aan de westkust tot 22 graden in het binnenland. Daarbij zit een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En morgen, dinsdag, is er meer zon. Blijft het vrijwel overal droog. Alleen het zuidoosten maakt dan kans op een enkele bui. Het wordt gemiddeld een graad of 20. Woensdag wordt dan een nog mooiere dag... met iets hogere temperaturen en ook veel zon...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 De NOS op Radio 1, natuurlijk te volgen via het internet, nos.nl. We twitteren ook, NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. En uh, we hebben nieuws, ook op deze tweede Pinksterdag. De AK-partij van premier Erdogan is, zoals verwacht... de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Turkije geworden. Nederlandse Turken volgden gisteravond de uitslagen... onder meer in de Sugar Factory in Amsterdam. Onze verslaggever John Sarbach die was er ook. Er is muziek. hapjes. Dat is een, uh, een soort van salade met uh, tomaat en peper. Het is best wel heet, pittig. Pittig? Pittig, zeer pittig, ja. Lekker? Uh, soms, niet altijd. Er zijn tussenstanden. Met meer dan 99% van de stembussen die inmiddels zijn geopend... ...zit we nu op 50% voor de AKP. 25,9, dus eigenlijk bijna 26% voor de JEP, de Republikeinse Partij. Daarna zitten we op 13% voor de MHP, de nationalistische partij. En de onafhankelijke Koerdische kandidaten doen het bijzonder goed. Nou, dit was natuurlijk een heel voorspelbare uitslag. Um, het was duidelijk dat elke partij dik zou winnen. Um, en dat de JHP en de MHP zou, zouden verliezen. Ik had persoonlijk wel een hogere, hogere winst voor de AK-partij gewenst. Uh, ik ben zelf zo hoofdhoekdragend zoals ik kunt zien. Ik had gehoopt dat op het moment dat de AK-partij zou winnen... ...dat de hoofdhoekkwestie eindelijk opgelost zou worden. En dat eindelijk alle vrouwen in Turkije de vrijheid zouden kunnen krijgen zoals zij dat interpreteren. En hoe ziet de Turkije vanaf nu af aan uit dan? Verandert er eigenlijk wel iets? Ik denk dat de voorspoed dat uh, Turkije op dit moment leeft, dat, dat, dat, dat de voor zal worden. Dus uh, goede tijd is aan Turkije te wachten. Er wordt gescapt met Turkije. Ik ben persoonlijk niet zo surprised. Uh, Het belangrijkste the is dat de regering niet genoeg voten heeft. En er is een debat tussen Nederlandse Europarlementariërs. Dat de Turkse bevolking heeft gekozen uh, voor het feit dat niet alleen de ak partij de komende jaren aan het roer staat, maar dat meerdere partijen het politieke landschap van Turkije zullen domineren. Hoe beleef ik deze avond? Nou ja, ik heb, ik heb niet zo heel veel met de verkiezingen eigenlijk. Dat is ook de reden waarom ik hier ben. Um, Eigenlijk mezelf een beetje informeren over uh, de politieke toestand in Turkije. En verrast die u? Ja, nee. Ja, eigenlijk wel een beetje. Want ik had verwacht dat uh, AKP wel de meerderheid zou behalen... waardoor ze grondwetswijzigingen konden doorvoeren. En dat blijkt dus nu op dit moment niet zo te zijn. Omdat uh, de MHP wel genoeg aantal zetels heeft gehaald. Maar voor de rest, ik vind het gewoon best wel gezellig. Dat is het eigenlijk. Ja. Gezellig samen zijn met gezellig andere samen? mensen uit Turkije. Met andere mensen, um, andere Turkse Nederlanders, ja. <laughs> en uh, ja, lekker eten. Van leuke muziek? En leuke muziek, inderdaad. Een beetje drankje, een beetje praten. Dat zit eigenlijk. Maar het probleem is ook, u kunt niet stemmen hier in Nederland voor de verkiezingen. Ja, dat klopt. Ik kan ook niet stemmen. Alleen... Maakt dat het gevoel van meeleven met de verkiezingen, de betrokkenheid, wat minder? Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Want uh, de... de... Invloed van de verkiezingen die, die zal je altijd merken. Dus als je naar, naar Turkije gaat dan, dan voel je je toch verbonden met, met wat daar gebeurt in het land. En uh, ja, dat, ik, dat ik daar geen invloed op kan uitoefenen dat frustreert mij niet echt. Maar ik vind het wel heel interessant om, uh, om... Voelt u nog wel betrokkenheid met Turkije? Leest u nog kranten? Houdt u zich op de hoogte van wat daar gebeurt? Ja, het feit dat ik hier ben uh, zegt al wel dat ik betrokken ben uh, met Turkije. Alleen ik verdiep me er niet heel erg in. Ik ben meer met de Nederlandse politiek bezig. Omdat dit gewoon, ja, dit is gewoon mijn land waar ik woon. En uh, het is voor mij veel interessanter om uh, te weten wat er in Nederland gebeurt dan uh, wat er in Turkije gebeurt. En dat is ook de reden waarom ik naar zo'n laagdrempelige avond kom uh, om mezelf te informeren. De reportage was van John, John Sarbach. Audi won alweer, en dat was voor de tiende keer, de 24 uur van Le Mans. Team zag twee van zijn drie racewagens overigens aan gruslementen gaan... bij huiveringwekkende crashes. Le Mans' veteraan Jan Lammers, hij deed namelijk voor de 22e keer mee... die bekeek die ongelukken met meer dan gemiddelde belangstelling. Want ze waren zo heftig dat er nog eens goed zal worden gekeken... of race in Le Mans wel veilig genoeg is. Ja, absoluut. En uh, je mag je ook gaan afvragen. Uh, die klappen die we hebben gezien, die, uh, die liggen er niet om. Uh, van alle twee de Audi's. Dat waren hele serieuze klappen. Gelukkig niemand gewond. Dat is, dat is eigenlijk nog het meest bizarre en het, het ongelofelijke. Ja, het was heel stil in de perskamer, in de perszaal, waar honderden journalisten even geen woord zeiden. Dat kan ik me voorstellen. Want uh, als je vooral de crash uh, um, van Rockefeller zag met de Audi, in ja, het donker? Ja, het ongelofelijk. Hè? De eerste impact moet minimaal met 320 geweest zijn. En ik denk de tweede impact in de vangarel met 280-290. Nou, dan mag je een hele sterke auto hebben, maar dan, dan alle accessoires ben je sowieso kwijt. Dus uh, ik denk dat wat er nog over was van de auto, dat leek wel een bobsleetje. Dus uh, dat was heel, heel bizar. Uh, ik hoop ook dat, die, uh, dat, dat, dat alles goed is en dat er nog naderhand niet uh, wat, wat vervelend nieuws komt. Maar ik heb begrepen dat alles wel stabiel en oké okay is. Voor zover je dat na een paar uur kunt zeggen. Ja, dat is ook zo, precies. Maar die, uh, die mannen die schikken nog wel een paar keer het wakker hoor. Zowel de man die aangereden werd als, als uh, Rockefeller. Uh, dus dat, uh, dat is heel bizar. Maar dat hoort wel bij gewoon de dramatiek van uh, Le Mans. Wat wel opvalt, beide coureurs slagen erin na die enorme klap zelf. ...uit het wrak te klimmen. En als je ziet wat er van over is, kun je dat eigenlijk ook niet voorstellen. Nou, dat is dus uh, het enorme rustgevende, denk ik, voor, uh, voor de gewone uh, gebruiker op, op de weg. En niet dat ik hier even gebruik wil maken om een beetje sales te geven voor uh, wat je met autoracen kunt doen. Maar kijk, hier, als je zo uh, competitie geeft aan elkaar, dan leer je zo snel. En die ontwikkelingen gaan zo snel. Alles uh, moet en wordt uh, sterker... Lichter en uh, uh, uh, ja, daardoor gewoon veiliger. En uh, dat is dus wel een hele geruststelling voor, uh, voor ook de automobilist op de weg. Dat die ontwikkeling zal maar door en door en door blijven gaan. Voor de coureur is veel geregeld. Als je terugkijkt naar de crash van Ellen McNish zie je heel veel onderdelen het publiek invliegen. En die mensen konden niet op tijd wegrennen. Er is niks gebeurd. Maar het is bijna onvoorstelbaar dat dat goed is gegaan. En er dachten veel mensen even terug in de jaren 50 en het grote drama met tientallen doden. Absoluut een feit. En, en uh, zo kun je dat zeggen, zo zeg je het ook. Uh, een ander feit is dat, dat doordat de banen nu zo veilig zijn, blijft het hierdoor beperkt. Als, uh, daar zit een enorme uitloopstrook, met een enorme grindbak. Uh, waarvan je denkt, van nou, daar kun je de vangrail nog niet halen, al wil je het graag. Nou, daar is iedereen ook weer achter. Uh, en ook zelfs. Alle posten met ambulances en noem maar op, rond het hele circuit... dat is allemaal honderden keren verbeterd ten opzichte van het verleden. Dus doordat de circuits aangepast zijn en met name deze nieuwe bocht... was die auto een jaartje of tien geleden al ver in het publiek geland... en waren de doden gevallen. Dus door die aanpassingen allemaal is het gelukkig hiertoe beperkt gebleven. Maar het illustreert wel dat het met de veiligheid van de coureur... heel erg goed zit op dit moment, maar dat het publiek nog steeds de kwetsbare factor is. Nou, ik denk dat dat, uh, dat krijg je dus door, door uh, je zoekt constant alle grenzen op. En uh, dat wil niet zeggen dat ze hier uh, de grenzen van, uh, van het publiek, uh, de veiligheid op het spel zetten. Maar uh, ook hier is weer geleerd van, tjonge, dat vereist nog meer aandacht. Dus mensen hebben gelukkig de gelegenheid nu, zonder dat er iemand gewond is geraakt, om dat allemaal te bekijken. Het kan weer eventjes wat aandacht uh, uh, vereisen om te kijken of je het nog veiliger kan maken. Onze verslaggever Louis Dekker was dat. In gesprek met Jantje, of Jan moet je tegenwoordig zeggen natuurlijk. Jan Lammers. Overigens gaat de 22e deelname aan Le Mans niet de boeken in... als een succesnummer nummer voor Lammers. Want zijn racewagen die stranden in het donker zo ongeveer halverwege de race. Australië. Exporteert geen levende koeien meer naar Indonesië. Filmpje van de Australische televisie heeft gruwelijke wantoestanden in Indonesische slachthuizen onthuld. En nu eisen de Australiërs dat er een eind wordt gemaakt aan die wantoestanden. Ze sturen pas weer koeien als ze de garantie krijgen dat die op een humane manier worden geslacht. En wat betekent dat eigenlijk? Correspondent Michel Maas bezocht een modelslachthuis en zag daar humaan slachten op zijn Indonesisch. In Indonesië worden alle koeien geslacht volgens de regels van de islam. Dat wil zeggen met een mes. Ook Australische koeien waarover ineens zoveel te doen is. Alsof hij het kan ruiken. Dadelijk is hij aan de beurt. Een stier staat te wachten tot hij door een smal ijzeren gangpad naar boven wordt geleid. En boven, daar wacht een deurtje. En achter dat deurtje, daar gebeurt het. Als je een koe met een mes wil slachten, moet je hem eerst op de grond krijgen. Zo'n koe gaat niet uit zichzelf liggen. Dus daar moet je iets op verzinnen. De poten van de koeien worden vastgebonden. En zodra het luik open gaat, proberen ze weg te rennen. En wat er dan gebeurd is, ze vallen om. En zodra ze op de grond liggen, grijpen twee man de kop van de koe. En de derde, de slachter, pakt zijn mes en doet zijn werk. Amper een minuut en een machtige stier is geveld. Het beest spartelt nog steeds. De slachter geeft toe dat het soms wel zeven minuten kan duren voordat de koe echt dood is. Het is zo'n acht Alle bloed is er al uit. Helemaal volgens de islamitische regels. De koe kan geslacht worden. Dat gaat hier niet automatisch, dat gaat hier allemaal met de hand. Met bijlen en scherpe messen worden de koeien in mootjes gehakt. We kunnen twee dingen leren van alle commotie, zegt de directeur. Het eerste is dat we de situatie in de slachthuizen moeten verbeteren. Het tweede is dat Indonesië meer koeien moet fokken. Als we maar genoeg eigen koeien hebben, hebben we Australië niet meer nodig... en zijn we ook af van alle gezeur. In dit slachthuis wordt niet geslagen, gemarteld en geschopt. Maar hoe humaan je het ook doet... slachten blijft een gruwelijke, bloedige aangelegenheid. Straks de Europa-run, die gaat van Parijs naar Rotterdam. Verschillende lopers die hebben ondertussen getwitterd... dat ze de grens met Nederland overkomen. Daar hebben ze klaarwerkelijk tijd voor. We bellen zo dadelijk met een deelnemer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. She gave you things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 Stay Sometimes it lasts and lasts But sometimes it doesn't stay stays. Yeah.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 Their memories made who would have known how bitter sweet this would taste never mind, I'll find someone like you I wish not Wat een stem. Adele, someone like you 22 is er nog pas. Ze moest trouwens wel met die stem vorige week een toernooi afzeggen in Amerika. Want hij was iets overbelast. En ze heeft laten weten van het weekend aan een van die Engelse kranten... dat ze wel een oogje heeft op Prins Harry. Daar zou ze wel mee willen daten. Nou goed, genoeg voor de roddelrubriek van vanochtend. We gaan over naar het serieuze nieuws. Jarenlang was hij op zondagavond het gezicht van Sport in beeld. Bob Spaak. Afgelopen zaterdag overleed hij. Spaak gaf commentaar bij schaatsen, atletiek en voetbalwedstrijden. En beroemd werd hij met zijn commentaar bij het Europa Cup duel tussen Feyenoord en Real Madrid. Het was 1965. Molijn. hey, Hoi, hey, hey, hey, hey, dat is toch wel. Hey, Koen, Koen, beheers je alsjeblieft. Het is weer meneer P... Jongens, Eww. jongens, dit kan toch niet. Dit kan toch niet. Wat een afschuwelijke vertoning. Wat een afschuwelijke vertoning is dit. Verslaggever Jeroen Wielaert sprak twee jaar geleden uitgebreid met Bob Spaak. Het ging over het 50-jarig bestaan van Studio Sport, de opvolger dus van Sport in Beeld, en over de rol van Spaak. U bent voor aan iemand geweest die het sportgebeuren relativeerde. Dat, is, dat zeggen ze, ja, en dat is ook wel zo. Uh, ik, ik heb inderdaad de dingen met, met afstand bekeken altijd. En uh, ja, ik denk dat men dat, dat, dat wel goed heeft gedaan, dat je daardoor niet te verkleefd bent enzovoorts. Maar u gaat nu niet zeggen dat het te veel is geworden? Dat het te veel sport op televisie is? Ik zeg dat helemaal niet, want uh, ik kan me voorstellen... dat mensen zeggen, wat, wat doen, waarom doen ze dit of dat nou weer niet? He? En dat zal best, dat zal best uh, waar zijn. He? Maar hoe dan ook, Bob Spaak, in ieder geval heeft u het land... heel veel plezier bezorgd. Blijkbaar, ik ben er blij om. Dank je wel.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 Fantastisch. Bob Spaak, hij was van 1917, mooi bouwjaar. Hij is 93 jaar geworden. In teamverband rennen of uh, fietsen om geld op te halen voor mensen met kanker. Vorige week werd 20 miljoen opgehaald met die du 6, De bergopklimmen zes keer maar liefst. De Europa-run, dat is een estafettelop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Die hoopt op uh, die manier ook miljoenen binnen te halen. Eerste lopers worden vanmiddag in Rotterdam verwacht. En we hebben nu een deelnemer aan de lijn. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u? En we zijn nu in op zoom. De grens over dus al? Ja, we zijn al de grens over en uh, kijken heel erg uit naar onze aankomst in Rotterdam vanmiddag. We ja. verwachten er om uh, vier uur te zijn. Want bent u aan het rennen of aan het fietsen? Ik ben aan het fietsen, Wat ja. U aan het fietsen. Was de gemiddelde snelheid? Nou, de gemiddelde snelheid van de lopers is uh, ongeveer uh, 12 km per uur. Uh, en, en wij fietsen ernaast om ze te begeleiden. Oké, okay. en, en hoe gaat het eigenlijk? Nou, het gaat heel goed. Het is uh, behoorlijk zwaar. Um, het is natuurlijk een heel end en, uh, en we zijn met in totaal uh, acht lopers. Dus iedereen moet uh, behoorlijk veel doen. En uh, met zes fietsers. Um, maar um, ja, nu de, het einde in zicht komt, uh, wordt de stemming weer steeds beter. Um, uh, vooral ook omdat het er uh, naar uitziet dat we het ook allemaal gaan halen. Ja, en want Rotterdam staat al op de bordjes, dat is volgens mij ook altijd wel een stimulans. Ja, dat is een enorme stimulans inderdaad. En uh, dat het ook weer licht wordt, dat helpt ook. Want zo door de nacht uh, rennen en fietsen is ook wat zwaarder dan overdag. Uh. Ja. En wat is het weer? Nou, het is nu een beetje aan het niezen. Uh, maar we hopen dat het nog wat droger wordt. Maar over het algemeen hebben we redelijk goed weer gehad onderweg. Uh. Ja. Geen last van de wind? Een beetje in Noord-Frankrijk, maar nou, niet heel erg. Ja, daar waait het altijd in, Noord-Frankrijk. <laughs> is het de eerste keer trouwens dat u meedoet? Ja, voor mij is het inderdaad de eerste keer. Maar er zijn mensen in het team die het al vijf of zes keer hebben gedaan. Dus we hebben wel ervaring in het, in het team. Ja, en hoeveel hoopt u bij elkaar te halen? Um, wij hopen zo'n 10.000 euro op te halen. Ja, want dat werkt met sponsors en dergelijke. Ja, dat werkt met sponsors, maar we hebben ook een veiling gehouden en allerlei manieren bedacht om te zorgen dat mensen ons team ondersteunen. En nou ja, aan het eind van de rit natuurlijk een mooi bedrag bij elkaar te lopen en fietsen voor de kankerbestrijding. Ja. Mag ik vragen, waarom doet u dat eigenlijk op deze manier? Want je kan ook een accept-girokaart overmaken. Nou ja, wat voor ons natuurlijk interessant is om te kijken... niet alleen maar van hoe kun je op een makkelijke manier geld verzamelen of inzamelen voor zo'n doel... maar hoe kunnen we een mooi groot bedrag krijgen op een manier die ook laat zien dat we echt betrokken zijn... Um, en dat we ook echt iets over hebben voor, uh, voor uh, de kankerbestrijding. Maar ja, je kan ook zeggen, ik ben ook betrokken op het moment dat ik het bedrag overmaak per, uh, per giro. Ja, maar dit wordt nou zo echt extra zichtbaar natuurlijk. En wat voor ons ook wel een rol speelt... is dat op deze manier uh, politici uit Rotterdam... Hè, want we zijn het team politiek. We zijn leden van uh, de gemeenteraad, van deelgemeenteraden... bestuurders en ik als wethouder. Uh, het is voor ons ook een manier om, uh, om uh, elkaar beter te leren kennen. En, uh, en dat helpt waarschijnlijk ook bij het besturen van de stad. Ja, Maar heb je dan tijd onderweg uh, om, om, om leuke uh, verkennende gesprekken te voeren? Ik denk dat je bek af bent of zie ik <lacht> nou... dat verkeerd? Uh, we praten onderweg zoveel mogelijk. Uh, en zeker ja? ook omdat het voor, uh, voor de lopers en de fietsers ook fijn is om niet de hele tijd alleen maar te denken aan: oh, hoe ver moet ik nog en hoe ver moet hey. ik nog? Uh, dus behalve gesprekken over de politiek, praten we over allerlei onderwerpen die, uh, die leuk zijn om, uh, om, uh, om elkaar beter te leren kennen. Ja, want u gaat naar de koolsingel en heeft u het natuurlijk ook gewoon over de koolsingel. U heeft het over Feyenoord, dat soort dingen allemaal. We hebben het over allerlei <lacht> onderwerpen, inderdaad. En zeker ook over de koolsingel. En uh, ik kijk er enorm naar uit. Uh, veel van onze collega's die zullen er ook staan uh, vanmiddag. Yeah. Um, en ja, Het is dus prachtig om, uh, om op die plek uh, aan te komen in de stad. Uh. Ja, Ik zal niet zeggen, dan staat hij een keertje... Nee, ik zeg het niet. Hey, veel plezier daar uh, op de Koolzingen. <laughs> <laughs> Dank u wel. Eh, sterkte, zet hem op. Jullie kunnen Dank het. Dank u wel. Dag. Het is vandaag trouwens Tweede Pinksterdag. Um, geen papieren krant, want normaal omstreeks deze tijd... hebben we natuurlijk een overzicht van wat er allemaal in de kranten staat. We hebben wel eventjes voor u gekeken wat er allemaal op die websites uh, staat. Hebben ze nieuws, hebben ze leuke verhalen, staan aardige filmpjes uh, op. Nou, um, dat gaat u straks allemaal horen zo tegenachter. Dan hebben we een mooi uh, media-overzicht van de Nederlandse media... van de buitenlandse pers en dergelijke. En het nieuws, dat moet u zo gewoon blijven luisteren om 7 uur. Eerst Jan van der Putten en daarna weer de achtergronden van het nieuws. Tot zo! Goedemorgen, Financial Professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemelen-Henegouwen, trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen: de ICT-driven economy.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 Broodje Bleker, dat is lekker. Straks verkrijgbaar in alle viswinkels. Een zacht wit kadetje, knapperige verse stukjes oei, lekker zuur en uh, geen vis. Het lot van onze Noordzee ligt in handen van staatssecretaris Bleker. Greenpeace roept Bleker op om zeereservaten in te stellen en te zorgen voor een goed visserijbeleid. Kijk op sosnoordzee.nl nou, Ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is.